Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De ouders van een schoolschutter in Amerika moeten minstens tien jaar de cel in. Een zoon van 15 schoot in 2021 vier klasgenoten dood. Zeven anderen raakten gewond. De jongen kreeg daar eerder levenslang voor. De vader van de schoolschutter zei in de rechtbank dat hij de schoolshooting zo graag had willen voorkomen. Ik kan niet hoeveel ik wist dat ik had gezien wat er met hem of wat er Want ik zou absoluut veel dingen anders gedaan Volgens justitie negeerden de ouders problematisch gedrag van hun zoon... en gaven ze hem ook een vuurwapen. Ook deden ze niets toen hun zoon om mentale hulp vroeg. Amerikaanse media melden dat het uniek is... dat er ouders straffen krijgen voor een schietpartij van hun kind. Reddingswerkers in Italië hebben na een ontploffing in de buurt van Florence drie doden gevonden. Volgens de brandweer worden nog enkele mensen vermist. De explosie was bij een waterkrachtcentrale die ongeveer 30 meter onder de grond zit. Na de explosie brak daar brand uit. We weten nog niet waardoor de ontploffing is ontstaan. In Nederland rijden er steeds minder schakelauto's rond. Nog maar één op de vier nieuw verkochte auto's was in de afgelopen drie maanden een schakelbak. Het jaar daarvoor was het nog bijna één op de drie, zegt branchevereniging BOVAG. De uitleg is simpel. Het zijn steeds vaker elektrische auto's of hybrides die van de band afrollen. En vrouwen voelen zich in de stad vaak onveiliger dan mannen... Volgens onderzoekers heeft dat te maken met de inrichting van de stad. Bijvoorbeeld veel donkere steegjes of bankjes die staan op een plek... waardoor je erg zichtbaar bent en daardoor vaak wordt aangesproken door vreemden. Daardoor voelen veel jonge vrouwen zich onveilig. Zoals ook deze vrouw in Rotterdam-Zuid. Soms met... Uh... Dakloze mensen die voorbij lopen en uh, dan wil ik gewoon uh, helemaal niks met hun te maken hebben. Maar hun komen toch jou uh, geld vragen of iets. Dat voelt niet zo prettig, nee. Ideeën over hoe het beter kan op straat heeft ze wel. Misschien uh, iets, uh, camera's of iets. Meer licht ook. Ja, volgens de groep uh, vrouwen die hier onderzoek naar deed, kan het openen van bijvoorbeeld een café of een koffietentje in de buurt van donkere steegjes ook helpen.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 FM Jazz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 Een persoonlijke uh, favoriet, ik denk een van de drugsbezette uh, saxofonisten van dit moment, gebaseerd op het aantal projecten waaraan hij uh, deelneemt, is uh, Diego Rivera. De Amerikaanse saxofonist met de Mexicaanse roots. De man, uh, naar mijn idee, met een van de mooiste geluiden op de uh, Noorsax. <coughs>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 Ja.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 trompet en flugelhoorn, Jeroen Brokkelkamp Bro Bro Bro Bro Bro op ten Jean-Louis van Dam op piano, Edwin Cosilius bas en Dylan Vos op drums. Maar het goede nieuws is uh, sowieso dat volgende week uh, zondag... natuurlijk vanaf 10 uur ZFM Jazz teweest met het reguliere programma. Maar ook dit concert gaat live worden uh, uitgezonden uh, in de middag. Dus blijven luisteren volgende week de hele ja, ochtend en middag naar ZFM Jazz.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 Find my away. by singing, by singing a song so that the great think I'm small. I can live as a wall cause I've got a heart. Yes, I've got a heart. Making do with taters and grits Standing up each time you get hit, hit Jazz Jazz jazz. Ain't nothing but soul ZFM Jazz Even terug naar het hoge noorden Finland, wel te verstaan. Uh, saxofonist Timo Lass Lassi... en trompetist Yuko Escola lieten zich inspireren door de groove en swing uit New Orleans. Uh, geen revolutionaire plaat, gewoon een uh, ouderwets lekkend, lekker swingend uh, album, Nordic Stew, uh, geheten. We zitten eigenlijk alweer tegen het einde van uh, het uh, programma van vandaag, maar zoals gezegd, volgende week zijn we er weer, bijna de hele uh, zondag ehm um, ZFM Jazz yes. Um, ik zet de playlist weer op uh, mijngroeven.nl, mijn uh, website en ook een link naar de ZFM Jazz uh, Facebook page. Dus je kunt alles uh, opzoeken wat ik gedraaid heb. Dit zijn allemaal recente albums waarvaar, uh, waarnaar je vandaag uh, hebt uh, geluisterd. Echt uh, vrije muziek, hoop ik. Heart full of a rhythm, uh, dat uh, hebben we hier bij ZFM Jazz. Um, ik ga eruit met die WDR <coughs> uh, uh, Big Band die ik het eerst u ook al draaide met die Marshall Gilkes op uh, trombe.